De banken die kunnen niet meer volstaan met een kruisje zetten... achter de vraag van heeft deze persoon een vaste aanstelling. Hè. Ze moeten echt gaan beoordelen of jij een goede opleiding hebt... of je de juiste ervaring hebt en of je in feite vanop aan mag kunnen... dat je ook in de toekomst werk uh, zult hebben. Kijk en In dat soort gevallen moeten de banken natuurlijk wel gewoon een, een hypotheek verstrekken. Minister Schippers vindt niet dat coma-zuipers... hun ziekenhuisopname zelf moeten betalen. Ze wijst erop dat spoedeisende hulp in het ziekenhuis bij de basisverzekering hoort.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 We hebben toen besloten om er een onderhandelaar bij te halen om te kijken of hij de situatie weer rustig kon krijgen. En uiteindelijk is een arrestatieteam eraan te pas gekomen die met een politieboot naar die boot is toegevaren. Heeft de vrouw in veiligheid kunnen brengen en uiteindelijk de man ook aan kunnen houden. Waarom de man zo agressief was is niet bekend. De Duitse autofabrikant Volkswagen heeft in 2011 alle financiële records gebroken. De omzet en de winst waren nog nooit zo hoog. De winst bedroeg 11,3 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van 2010. Voor het eerst in de geschiedenis verkocht het concern meer dan 8 miljoen auto's. Volkswagen is de grootste autoproducent van Europa... met onder meer de merken Audi, Skoda, Bentley en Bugatti. De Duitse auto-industrie beleeft gouden tijden. Eerder kwam BMW al met goede cijfers. Het weer op steeds meer plekken komt de zon tevoorschijn... maar er ontstaan ook weer stapelwolken. Vanmiddag vooral aan de westkust veel zon in het binnenland. Stapelwolken dus. Middagtemperatuur ligt tussen de 10 graden in het Waddengebied... en 14 graden in Limburg. ANWB-verkeersinformatie. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Zevenhuizen en Blijswijk, drie kilometer na een ongeluk. Tussen Blijswijk en Zoetermeer is de weg helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag... kan dan ook beter omrijden via Amsterdam... Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid... nog 5 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn de rijstroken weer open. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Lexmond nog 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. De ontslagvergoeding komt veel te willekeurig tot stand. Wat een eilandje dreigt in de golven te verdwijnen. Trouw blijven aan één politieke partij was vroeger heel vanzelfsprekend, hoor. Oud vrouwtje, ik zal het nooit vergeten. 20 jaar geleden of langer. Meneer, wat moet ik anders stemmen dan P van de A? En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van Karo. Goedemorgen Nederland. Of u bij ontslag een gouden, zilveren of nikkelen handdruk krijgt... is meestal natte vingerwerk. En daarom moeten we de ontslagvergoeding in de wet vastleggen. Dat zegt Pascal Kruijts, arbeidsrechtadvocaat bij Seurense Weijers Co. En hij promoveert deze week op de ontslagvergoeding. Goedemorgen, meneer Kruijts. Goedemorgen. Wat is er mis met de manier waarop momenteel... een ontslagvergoeding wordt vastgesteld? Uh, wat is er op dit moment mis? Nou, Op dit moment is er met name mis... dat de wijze waarop de ontslagvergoeding tot stand komt... eigenlijk verschilt per... Kantonrechter. Daar kan het zo zijn dat je bij kantonrechter Jansen bedrag 15.000 euro krijgt... en bij kantonrechter Pieters bedrag 20.000... zonder dat ja, eigenlijk die verschillen kunnen worden verklaard. Maar hoe kan dat? Want er is toch zoiets als de kantonrechterformule? Precies. De formule waarbij eigenlijk de vergoeding gekoppeld is... aan het aantal gewerkte jaren bij een werkgever en ja. het laatst verdiende bruto salaris. Ja, acht het jaar in dienst geweest, acht maanden salaris mee. Ja, dat is eigenlijk grof waar die formule op neerkomt. Uh, ja, uit mijn onderzoek is gebleken dat in de praktijk die kantonrechtersformule ongeveer 40% van de ontslagzaken niet wordt toegepast. Hoe de kan dat? Ja, dat is een goede vraag. Uh, woordat, ja, ik denk, althans, maar dat is niet uh, uit mijn onderzoek gebleken, maar dat de kantonrechters met name wanneer het gaat om het vaststellen van een relatief hoge vergoeding... ...dat ze dan ja, toch een soort van psychologische barrière ervaren om een hele hoge correctiefactor... Toe te passen, en dan liever gewoon een bedrag ineens noemen. Dan staat onderaan de uitspraak: alle voorgaande feiten en omstandigheden hebben ertoe geleid dat het bedrag 20.000 euro redelijk is. Ja, dan hoef je ja. niet al die jaren op te noemen en dan die rekensom, als je die rekensom laat zien en je illustreert het, dat maakt het alleen maar erger. Nou, we doen ja, er gewoon ja. in één keer een bedrag. Klaar omdat de, de vergoeding, die aantal maandsalarissen uh, uh, een keer, het aantal dienstjaren keer het laatst salaris, ja. dat kan nog gecorrigeerd worden indien er sprake is van grote verwijtbaarheid. Bijvoorbeeld aan de zijde van de werkgever. Ja, en dan is de vraag hoe groot moet die verwijtbaarheid zijn om die vergoeding opwaarts te corrigeren. Ja. En Je ziet dan vaak, om die discussie te vermijden, wordt er gewoon een bedrag ineens genoemd, zonder die discussie aan te gaan over ja, ja. hoe groot die verwijtbaarheid precies is. Ja. Het is ongelooflijk ingewikkeld geregeld hè, in dit land ook. Um, nogal. Ja, in Nederland kennen we een zogenaamd duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat je als werkgever eigenlijk kan kiezen of je de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil opzeggen. Dan ga je naar het UWV. Ja. Of dat je hem wil ontbinden en dan ga je naar de kantonrechter. Ja, twee trajecten trein... zijn er mogelijk. Twee trajecten zijn er mogelijk. En het rare is dat als de werkgever kiest om naar het UWV te gaan en daar toestemming te vragen en dan de arbeidsovereenkomst opzegt... dat daar in principe helemaal geen vergoeding aan is gekoppeld. Terwijl als je naar de kantonrechter gaat, hey. dat het uitgangspunt is één maand salaris per gewerkt jaar. Ja, hoe kan dat? Uh, ja, daar heeft de Nederlandse uh, wetgever eigenlijk zo voor gekozen. En dat stamt al uit 1945, dit duale traject. Uh, en dat, dat was ooit als, een, als noodwetgeving bedoeld na de Tweede Wereldoorlog. En dat hebben we sindsdien eigenlijk nooit meer afgeschaft. Ja. Nou gaat het slecht met de economie? Uh, de werkloosheid loopt op. Uh, 600 ja. werklozen per dag uh, hoorden we vanochtend komen erbij. Iedere dag weer. Ja, dat is best fors. Ja, kunnen we ons zo'n kantonrechtersformule nog wel veroorloven? Um, ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk een, een, een politieke keuze of je het logisch vindt dat een werknemer bij ontslag standaard een vergoeding meekrijgt. Um, in mijn onderzoek heb ik ervoor gepleit om ja, eigenlijk eenduidigheid te creëren in de ontslagvergoeding om de berekeningswijze in de wet vast te leggen. Zodat ja. de kantonrechter in ieder geval altijd dezelfde wijze van berekening toepast. Ja, dat, Wat is daar aan... eigenlijk het voordeel van? Waarom is dat dan zoveel beter? Die eenduidige behandeling? Nou, dat voorkomt eigenlijk dat het uh, uitmaakt bij welke kantonrechter je terechtkomt. Ik vind het heel moeilijk te verklaren dat als je bij kantonrechter A komt... dat je bedrag 15.000 krijgt, en bij kantonrechter ja. B in ongeveer dezelfde zaak 20.000. Ja, je moet een beetje geluk hebben met de kantonrechter. Nou, dat is nu tegenwoordig eigenlijk wel de gang van zaken, ja. ja, ja. De heren Rutte, Verhagen en Wilders uh, zitten, nou, zitten nu een weekje hè, in het katshuis. Ja. om te bepalen waar ze die miljarden vandaan uh, gaan halen. Helpt u ze eens een handje? Want dat is dus... Uh, nou, u kunt nou, een eind op weg helpen. Ik denk op zich dat het al ontzettend zou kunnen schelen... door het ontslagrecht te herzien... en ja, wat in volgens mond versoepeling van het ontslagrecht wordt genoemd. Namelijk, zoals ik net uitlegde... die twee routes die je nu hebt om die arbeidsovereenkomst te beëindigen... Ja. om die eigenlijk allebei af te schaffen... en ervoor te zorgen dat een werkgever niet eerst toestemming hoeft te vragen... bij een rechter of bij het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen... maar dat de werkgever gewoon de arbeidsovereenkomst... indien daar een goede reden voor is op kan zeggen, met inachtneming van de opzegtermijn... en daar gewoon een standaard vergoeding aan wordt gekoppeld. Want ja. uit het onderzoek is gebleken dat er standaard... één maand salaris ongeveer per gewerkt jaar wordt toegekend. Ja, dan kan je volgens mij beter in de wet vastleggen... dat er gewoon standaard één maand salaris per gewerkt jaar... Ja. moet worden betaald. En dan kan de werkgever het gewoon opzeggen. Daarmee kan je pak een beet 100.000 ontslagprocedures per jaar besparen aan kosten. Soepeler en eenduidiger, dat moet het eigenlijk zijn. Soepeler en eenduidiger, dat B denk ik wel. Dan hoor ik de vakbond al nu. Um, ja... Ja, dat is vaak een, een, een gehoord geluid bij de vakbond dat het over versoepeling van het ontslagrecht gaat, dat ze op de achterste benen staan, omdat daarmee werknemersbescherming in het gedrang zou komen. Uh -huh. Ik denk op zich dat dat wel meevalt. Omdat um, als een werkgever echt van een werknemer af wil, in de zin, hij, hij wil hem gewoon ontslaan, dan gebeurt dat nu in de praktijk ook. En ik denk dat het, het argument, ja, dan gaan werkgevers naar willekeur iedereen maar ontslaan als er geen voorafgaande toets plaatsvindt. Uh -huh. Ik denk dat dat nou wel een beetje uh, een angst is die niet helemaal gegrond is. Omdat een werkgever natuurlijk ook zijn werknemers wel nodig heeft om zijn bedrijf draaiende te houden. Ja, Nederland is vergeten. het enige land in Europa met een preventieve ontslagtoets. Uh -huh. En ja, in andere landen worden ook geen werknemers allemaal naar willekeur maar ontslagen omdat ze toevallig de verkeerde kleur sokken dragen. Nee. Denkt u dat uh, Mark Rutte ook naar u luistert en het ontslagrecht inderdaad gaat aanpakken? Um, ik denk, of maar Rutte momenteel luistert, dat hoop ik... ...maar ik vrees het dat ze druk in de onderhandelingen zijn. Ja. Maar, um, ja... dat ja, zou, zou ter tafel kunnen komen natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Um, ik denk dat het wel iets is waar we eens goed over na moeten denken... ...omdat grote... Ja, grote herzieningen die tot nu toe altijd buiten schot zijn gebleven bij onderhandelingen. Ja, als je nu weer 16 miljard moet gaan bezuinigen... Ja, er komt een keer een moment waarop je ook dit soort grote thema's moet aanpakken. Ja. Ik denk ook dat het niet per definitie slechter hoeft te worden. Omdat in landen om ons heen is er ook allemaal sprake van een soepeler ontslagrecht. Ja, gaat het daarnaar zoveel slechter dan bij ons? Ik denk het niet. Het is duidelijk. Dank u wel. Pascal Kruid, arbeidsrechtadvocaat bij Surense Weijers Co. En Cohen. hij promoveert gaan. deze week op de ontslagvergoeding.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 on and suddenly everything's right i said hey i put some new shoes on and everybody's smiling it's so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 right, I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling.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 And everybody's smiling It's so bright and low Short on money for a long time Slowly this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 Ze bouwden samen het naoorlogse Nederland op... en vormden decennia de ruggengraat van politiek en bestuur. Maar nu dreigen christen en sociaaldemocraten... bij het politieke vuilnis te worden gezet. Zijn ze echt overbodig en uit de tijd? Hoe ziet hun toekomst eruit? In De Weg Terug peilt Egbert Hermsen de stemming bij de achterban. En in de week dat de nieuwe fractievoorzitter gekozen gaat worden... beginnen we uiteraard bij de PvdA. Het is wel even wennen hoor. Een politiek leidersverkiezing halverwege een kamerperiode zonder kabinetscrisis. Het is wel een unicum. Dus ik heb wel even achter de oren gekrapt. Als ik nog in die fractie had gezeten, zou ik daar nog wel voor zijn geweest. Maar het trekt wel de aandacht in het land, kunnen we zeggen. Ruud van Middelkoop is 66 en was naast drie jaar Kamerlid, maar liefst 22 jaar lid van de Rotterdamse gemeenteraad voor de PvdA. Het gaat erom hoe ga je het land economisch besturen na de bankencrisis. En daar is niet echt een alternatief voor ontwikkeld. En ik ken wel mensen die zijn lid van de Partij van de Arbeid geworden... omdat ze via heel rationele studie van de standpunten in de wereld... Ja, je komt uit bij een soort geleide kapitalisme. Ik kom gewoon uit bij sociaaldemocratie. Het is toch gek dat in deze tijd klassieke sociaaldemocratie niet populairder is. Dit is nou net het moment ervoor. Mijn probleem met de huidige PvdA is dat ik vind... dat die boodschap, sommigen zeggen, niet zo helder verteld wordt. Maar ik vraag me af of die er wel is. Ja, we gaan het zien vanavond. Ja, dat, ja. En waar we het gaan zien, dat is bij het eerste debat in de strijd om het PvdA-fractievoorzitterschap. Plaats van handeling, de Maas-silo in Rotterdam, de stad waar Ruud van Middelkoop in betere tijden raadslid was. Een gemeenteraadsfractie van 25 mensen en een Kamerfractie van 3 of 54, Daar wil ik al zeggen. Ja. Ja. Ja, ik denk, ja, moet je nou, ja, ik denk niet dat die tijd terugkomt. Dat, dat zit er niet in. Dat, dat hoort niet bij de huidige samenleving. Maar... Waarom niet? Ja, we zijn veel diverser. Er zijn, er zijn gewoon veel meer partijen. Er zijn gewoon veel meer mogelijkheden. Die gaan niet zomaar weg. En de mensen hebben kennelijk toch ook behoefte aan een... ...preciezere keuze. Hebben we hebben helemaal de partij naar hun hart. Ja, dat lukt natuurlijk toch nooit. Het moet meer op maat geleverd worden. Ja, meer op maat geleverd, ja. Maar zou dat uh, betekenen dat een grote middenpartij... ...is iets van het verleden? Een echt grote middenpartij... die een beetje op vaste aanhang kan rekenen, dat laatste dan ook vooral. Ik denk dat dat wel iets van het verleden is. Een partij waarop mensen zeggen vroeger... ja, een oud vrouwtje, ik zal het nooit vergeten. Kenvessen aan de deur. Het is twintig jaar geleden of langer. Meneer, wat moet ik anders stemmen dan P van de A? En mijn vrouw schrok, want die ging voor het eerst mee met kenvessen. Want die, toen ze de deur deed, zei ze nog... en meneer Den Uyl, krijgt die zwartjes het land al uit. Kijk, zo iemand... Was toen de backbone van de partij. Ja, het, het is echt kenmerkend. En ja, dat zou je niet meer krijgen. Een echte applaus voor Job Een applaus voor Job Cohen. Ja, ja, hij zal nog nooit zoveel applaus gehad hebben als de laatste dagen. De oude taak die is wel vervuld. Dat mensen, als ze zo ver gekomen zijn, ze zijn middeninkomens geworden. Ja, ook dan moet je gewoon voor hen staan. Ik heb in de, toen ik in de Kamer zat al geleerd dat ik ongeveer om de drie zinnen het woord middengroepen moest gebruiken. Dat was eerlijk gezegd een echt van Felix Rottenberg toen. Maar ja, met het alleen roepen komt het natuurlijk niet. Die mensen moeten ook de overtuiging hebben dat je echt voor ze komt. Je hoort hier opkomen voor de agent, voor de verpleegster, de backbone voor de samenleving. Dat is ook zo. Maar dat, dat, dat is daar nog niet doorgedrongen en wij wekken niet de indruk dat het echt zo is. Kijk, het moet niet zo zijn dat mensen uitsluitend stemmen uit hun eigen belang. Dat doen mensen veel meer dan dat wij in de politiek ons realiseren. De meeste mensen stemmen gewoon. Ik krijg havenarbeiders die zeggen: Ja, Ruud, ik verdien nou 70.000 euro, dus ik ga VVD stemmen. En jij bent gek dat je nog van de PvdA bent. Zo zijn mensen nou eenmaal. Maar je kunt wel iets van die solidariteit bijbrengen, maar dan moet je ze ook wel een beetje helpen. Kortom, ik vind dat we echt inkomsten nemen veel meer centraal. Het, het midden. Moet, kan gewoon fanatieker verdedigd worden. Zoals de, de flanken ook verdedigd worden. Ik vind iemand als, nou hij overdrijft soms, iemand als Verhofstadt die kan heel prachtig dat midden krachtig verdedigen. Dat is, daar daar ontbreekt het een beetje aan. Uh, ja, Pechtold, ik ben het economisch niet mee eens, maar die, die kan dat wel. Dat is uh, Los van het feit van zijn opvattingen dan erin. En binnen de PvdA zou dat eigenlijk ook eens moeten gebeuren... en wijzen op die nadelen van die extreme standpunten. Gewoon, gewoon aantonen dat is niet in het belang van Henk en Ingrid. Henk en Ingrid moeten dan dat het dat gaat betalen. Gewoon, en niet boos worden of wil, dus niet dat, gewoon met de rekensom in de kamer komen. De frisse Rotterdamse avondlucht. Een echte Norse portier, zoals het zoals hoort. Het met dat voor gevoel gaat u nu weg? Nou, toch wel een veel positiever gevoel. En als het gaat om de toekomst van de partij? Nou, dan ben ik wel, wel weer wat optimistischer als ik dit zie. Ik moet eerlijk zeggen, er zijn momenten de laatste jaren geweest... dat ik wel eens denk, ja ik ben socioloog van mijn vak. Ik weet dat de levensduur van organisaties ook beperkt is. Uh, ja, zou die partij wel blijven voortbestaan? En het voortbestaan van een partij is ook helemaal geen doel natuurlijk. Het gaat om waar die partij voor staat, dat vergeten we wel eens. Politiek is het... Zoeken, vinden van aanhangers bij ideeën. En het is niet, politiek is niet zoveel mogelijk eh, stemmen trekken om te gaan roepen wat de kiezers vinden. Het CDA was ons een beetje voor met die congressen en met die discussies. Dus ik wacht nou nog wel op, toch op de inhoudelijke discussies in afdelingen. Ik heb toen ik in de Kamer zat, hebben we wel eens gehoord. Wat is nou het minimum van de PvdA? Dus nou, ach, 18 zetels halen we altijd en als je onder de 14 zakt, ben je weg als massapartij. Nou, dat is gevaarlijk dichtbij. Kijk, kijk uh, D66 kan terugkomen van 0 naar 23. Dat, dat gaat, die zijn er ook aan gewend. Maar dat zijn wij niet. En een massapartij die ineens heel klein is geworden... blijft heel lang klein. Maar ook de Franse socialisten komen terug. Dus er is hoop. Morgen in deze serie de gewone man als redder van het CDA.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 This Muffet all up in her skirt <laughs>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 Laura Jansen met Wicked World. Het is bijna drie minuten voor half elf. Een klein waddeneiland op het Groningse Wad dreigt te verdwijnen. Simons Zand, daar gaan we het over hebben. Het is nu nog maar een zandplaat, maar tot september dit jaar had het nog duinen. En in 1717 zijn er volgens het geboorteregister uh, op die plek nog kinderen geboren. Goedemorgen, Albert Oost, geoloog. En verbonden aan Deltares en de Universiteit van Utrecht. Waar, waar ligt dat uh, eilandje? Dat eilandje ligt... Oostelijk van uh, Schiermonnikoog. En uh, is eigenlijk een heel klein uh, restje van een uh, groter eiland. waar we al jaren naar op zoek zijn, het eiland Bosch. Het eiland Bosch. En waarom, waarom bent u daar al jaren naar op zoek? Waarom is dat niet al gevonden? Ja. <laughs> Omdat het uh, door de zee verslonden is uiteindelijk. Ja. Het is in um, een aantal hele grote vloeden. is het, het eronder gegaan en onbewoond geraakt. Dus we weten eigenlijk alleen van kaarten waar het heeft gelegen. En. Um, we zijn dus al een aantal jaren op zoek naar uh, het eiland. Ja, en onder de oostpunt van, uh, zeg maar, Simon Sand, waar nu Simon Sand lag, moet ooit uh, de oostpunt van uh, Boshoek hebben gelegen. Ja, en maar Simon Sand, als ik het goed heb begrepen, is ook aan het verdwijnen. Ja, Simonzand. dat is een ontwikkeling die zich al vanaf 1927 uh, uh, voordoet, ja. uh, slijt voortdurend af. En nu heeft uh, het zeegat van uh, de Lauwers contact gemaakt met het zeegat westelijk ervan, dus westelijk ook van Simonsand. En uh, ja, verbindt zich nu langzaam tot één groot zeegat waarbij Simonsand uh, ten onder gaat. Ja. Is dat eigenlijk erg? Nee, dit is echt uh, een typisch voorbeeld van, uh, van de enorme dynamiek van de Waddenzee. Uh, het is niet voor ja. niet meer wat erfgoedgebied. Het is echt een ontzettend woest gebied. Dat realiseren mensen zich nauwelijks. Maar het is, ja, het is uh, voortdurend in beweging. en Heel af en toe uh, zie je dat zeegaten met elkaar contact hebben krijgen. En dat er heel snel ontwikkelingen plaatsvinden. Nou, Dit is zo'n voorbeeld. Ja, heel is, spectaculair. Ja, het is eigenlijk gewoon een mooi natuurverschijnsel. En we moeten er vooral niet over zitten. Nee, dat uh, zou uh, onnozel zijn. Daar ja. kunnen er beter van genieten. Op wat voor termijn is Simon Sand helemaal uh, weggespoeld? Dat kunnen we heel moeilijk zeggen. Het gaat nu heel erg snel, die allerlaatste doodsteek zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. um, om een voorbeeld te geven, de gul die zich nu uh, aan het vormen is, die is in een paar weken tijd een meter dieper geworden. Ja. Dus dat zijn titanenkrachten. Ja, waar je U tegen zegt, het gaat over honderdduizenden vrachtwagens met water... die er elke getij doorheen rollen. Ja. Dus ja, dat, dat kan in een paar maanden kan het bezegeld zijn. Ja. Nou, van dat eiland Bos is dus nu dan eigenlijk alleen maar die zandplaat nog over. Is het ook denkbaar dat over een paar eeuwen uh, Tessel ook verdwenen is? Is, uh, daar zit een hele grote klomp keileem uit de laatste, voorlaatste ijstijd uh, onder. Ja. Dus die zal heel moeilijk weggaan. Uh, er zijn wel andere eilanden, zoals het uh, eilandje Rottermaar Oog, wat ja. ook bewoond is geweest, die uh, wel op de nominatie staan om uh, ook vrij snel te verdwijnen. Ja. Oké, okay. nou, we wachten het af. Als we het nog mee maken in ieder geval. Dank u wel, Albert Oost, geoloog uh, aan de Universiteit van Utrecht. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Ebro Oemar, goedemorgen Ebro, Waar ben je vanochtend? Met de bus. Goedemorgen Karel Johan. Ik sta in Amsterdam-Noord bij een musical school. Ik was gisteravond bij Anouk in uh, Gelredam. Dat was echt prut. Dat uh, kan ik echt niemand aanraden. Um, maar ik was ook vorige week bij de musical Saturday Night Fever. En dat kan ik wel iedereen aanraden. We gaan het straks over musicals hebben. Maar eerst het nieuws met Dorad Meegens. Radio 1. Het NOS Journal. Minister Schippers vindt niet dat coma-zuipers hun ziekenhuisopname zelf moeten betalen. Ze wijst erop dat spoedeisende hulp in het ziekenhuis bij de basisverzekering hoort. Net zoals hulp voor rokers, drugsgebruikers en andere mensen met een gevaarlijke manier van leven. Directeur Kingma van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente zei vorige week... dat stomdronken jongeren voortaan zelf de ziekenhuiskosten maar moesten betalen. De Duitse autofabrikant Volkswagen heeft in 2011 alle financiële records gebroken. De autoverkoper, de omzet en de winsten waren nog nooit zo hoog. De winst bedroeg 11,3 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor het eerst in de geschiedenis verkocht het concern meer dan 8 miljoen auto's. En de Taliban hebben wraak gezworen voor het bloedbad van gisteren. Een Amerikaanse militair schoot in de provincie Kandahar 16 burgers dood en stak daarna de lichamen in brand. De Taliban schrijven in een verklaring op de website dat Amerikaanse wilden een onmenselijke misdaad hebben gepleegd. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB, verkeersinformatie. Op de a 12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Zevenhuizen en Blijswijk, een file van 3 kilometer. Tussen Blijswijk en Zoetermeer is de weg na een ongeluk helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan vanaf Bodegraven beter omrijden via Alfa aan de Rijn over de N11 en de A4. Dit is Radio 1, NTR. Premtime. met Ebro Omar It's time. Goedemorgen luisteraars. Ik ga iets bekennen. Nou ja, ik ga gewoon de waarheid herhalen. Namelijk dat ik ondanks mijn dictie niet half zo elitair ben als je misschien zou denken: ik ben gewoon volks. En ik zeg loud en klee op radio 1: ik hou van musicals. Musicals zijn een geweldig avondje uit. Sit back and relax. Op het podium komen prachtige acteurs samen die dansen en zingen. En je ziet waanzinnige decors soms uitmuntend in hun eenvoud. En soms zo indrukwekkend dat je 15 jaar later nog denkt van... oh my god, wat was dat goed gedaan. Wat mij betreft mogen alle subsidies naar musicals... in plaats van een matig bezochte elitaire kunstvormen... die zich er juist op voorstaan dat ze niet openstaan voor Jan en Alleman. Ik zeg hop, kom maar door met die subsidies. En ik ben ook benieuwd hoe jullie erover denken. Geven jullie je geld uit aan een kaartje voor de musical? Of is het geldverspilling en doe je liever iets anders? Bel mij op 0800 1121. Mail naar premtimeapenstaatje-ntr.nl. Of twitteren naar apenstaatje-radio 1. Welkom bij Premtime. We staan vandaag bij het Muziekcentrum in Amsterdam-Noord. En ik spreek je met Hans Abink. Nederlands kunstenaar, econoom, socioloog en emeritus hoogleraar kunstsociologie. Verder enorm zenuwachtig, want ook in de bus zit Stanley Burleson. Hij is nog te jong om de nestor van het musicalwezen te zijn, maar wel met een imponerende referentielijst. En momenteel speelt hij weer in Miss Saigon en schrijft ook choreografieën. En mijn derde gast is Carola Koppendraaier, choreograaf en lerares musicaldans... bij de muziekschool Amsterdam-Noord, waar wij staan. Goedemorgen, allen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de open vraag. Is uh, musical volksvermaak of juist elitair en chic? Carola. Beide. Jij geeft les ik... aan jonge kinderen? Ja, onder andere. Ik geef je les hier op de muziekschool aan kinderen vanaf acht jaar. Maar ik geef ook les aan studenten van de VU. Uh, cultuurcentrum de Griffioen, daar geef ik ook uh, goede uh, ja, dans. En uh, merk je de laatste jaren dat, uh, dat het interesse groter wordt? Of hoe, hoe gaat dat? Uh, nou ja, twintig jaar geleden gaf ik deze lessen niet. Dat is echt pas uh, van de laatste jaren dat, uh, dat het in opkomst is. En wordt en, het wordt populair. Ja, zeker weten. Nou, ik heb... Uh, anderhalf jaar gewerkt met een vrouw... die mij zes keer vroeg wie Stanley Burderson was. Nou, ik kon er wel wat doen. een geworden, op trut. Dat is, ja, echt. Maar um, uh, hoe, hoe ervaar jij dat? De, de, hoe er naar musicals gekeken wordt, Stanley? Nou ja, heel goed. Hè. Ik doe het inmiddels 25 jaar. En uh, met succes. publiek komt, komt. In steeds grotere aantallen. En toen dus jij ja, een klein jongetje was... bestond toen de musical en dacht jij van... later als ik groot ben, word ik musicalartiest? Nee, nou, ik had er nog nooit van gehoord tot ik 18 was. Eigenlijk. Ik ging voor, op mijn achttiende voor het eerst naar een theater toe. Uh, een in Amsterdam Met uh, een vriendin en haar moeder. En toen zag ik Jos Brink, Madame Arthur. En toen dacht ik, oh kan dat ook. Dat lijkt me hartstikke leuk. In een bus en dan het land door. En dan uh, je verkleden en zingen en dansen. En dan s'avonds weer naar huis. Dat leek me fantastisch. Ik had nog nooit, in, was nog nooit in het theater geweest. En maar ik, zong je wel en danst je wel? Nou, of op of de, de middelbare school een beetje in de bent. En ik ben, op mijn negentiende ging ik uh, op jazzballet. In uh, Assendellep, bij Studio 2. Oh, dat is 2. best wel laat, 19. Ja, niet? zeer laat. Ja. Daarvoor danst ik alleen tijdens de afwas in de keuken. En liep ik <laughs> van alles met mijn handen flikkeren. <laughs> Hans Affink, musical volksvermaak of juist uh, elitaire chic? Nou, het is niet elitair en chic, maar het is ook zeker geen volksvermaak. Het vreemde is dat die opera ooit volksvermaak is geweest... maar het opleidingsniveau van de bezoekers aan de musical is hoog. Ongeveer even hoog als dat vandaan de opera. Dus dat is een beetje wat je niet zou verwachten. Maar ja, sowieso gaan hoogopgeleiden veel, veel meer uit naar uitvoerende kunsten. Dus daar zit het verschil niet in, maar wel in de sfeer natuurlijk. Hè? Maar ik vraag me altijd af, ik bedoel eigenlijk meer met volksvermaak... Dat, gaat de massa erheen of zijn het echt maar een aantal mensen die erheen gaan? Nou, ik denk dat het wel gevarieerder is dan bij de opera. Maar de massa, nee. Misschien wel de musicalfilm. Die is voor veel meer mensen, ook gewoon qua prijs. Wat is een musicalfilm? Nou ja, je weet wel die... Je weet wel die, uh, die film van um, My, uh, My Fair Lady. En je hebt Gewoon echt in de bioscoop. Ja, in de bioscoop. Ja. Oké. Okay. Want wat mij opvalt bij musicals is dat, um, uh, dat ik ook heel veel kinderen zie. Ja, de leeftijd is veel jonger. Um, veel jonger dan bij de opera, maar ook bij het klassiek concert. En uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, een groot verschil. En jongeren voelen zich kennelijk wel op hun gemak bij de musical en niet bij de opera. En dat heeft met sfeer te maken. Het is informeler. Het is niet dat gewichtigdoeniger wat je wel natuurlijk bij de klassieke muziek en de opera hebt. En dat is, uh, ja, dat is niet van deze tijd. Hè? Het is toegankelijk, is het ook. Denk het ik. Is Stanley niet, alleen al daardoor is het toegankelijker. Niet alleen door de verhalen en de muziek zelf, maar doordat de sfeer prettiger is. Ja, veel toegankelijker. Wat maakt een musical een goede musical, Stanley? Ja, dat is. Oh God, als we dat wisten, dan hadden we altijd succes natuurlijk. Hè? Maar er zijn ook wel eens uh, musicals die niet goed zijn. En dan, dan is het moeilijk om erachter te komen waarom het precies is. Ja, maar heeft het te maken met uh, uh, uh, uh, het stuk? Of heeft het te maken met de koers? Of heeft het te maken met wie nee, het, het bedoeld het is? Het begint of? altijd met het script. Ja. Als een script niet goed is. Uh, ja, dan, dan wil het niet. En dan, dan kun je ook... Ik maak gooi en als een schrift niet goed is... dan zit ik met mijn handen in mijn, ha in mijn haar. Dan denk ik, wat moet ik hier nou mee? Hoe ga ik verbeelden wat hier gezegd wordt? Of wat er tussen de regels staat? En als een verhaal goed is... Uh, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dan, ja, dan, dan, dan springen de beelden in je hoofd... en dan schrik je het uit je mouw eigenlijk. Is er een musical die er voor jou uitspringt? Okay. Uh, nou ja, dat klinkt natuurlijk raam dat ik er nu in sta... maar Miss Gond is wel mijn favoriete musical alle tijden. Hoe Samen met Side Story... Uh, het is een goed verhaal. Het is op, gebaseerd op een, op een oud verhaal natuurlijk. En uh, ja, dat, muzikaal is het fantastisch. Het zit heel goed in elkaar, muzikaal. En daarbij komt dat het uh, uh, tot de verbeelding spreekt. Omdat het zich uh, ja, afspeelt in Vietnam. Een waar, en waar gebeurt, gebeurt verhaal. Een oorlog die, die echt afgespeeld heeft. En daar een liefdesverhaal in. Dus dat, We gaan eventjes naar Miss Saigon. Zij schaduw langs mijn gaan. En in het zilver van de maan. Paola, wat is jouw favoriete musical? Uh, ook de West Side Story en uh, Chicago. En waarom? Uh, met name omdat het dansen vind ik daarin zo fantastisch. De choreografieën. En jij maakt zelf ook choreografieën, ja. waar let je dan op? Uh, dat het bij, uh, bij het verhaal past. En uh, ja, als choreograaf als heb je het altijd moeilijk, want er ligt nooit iets vast, toch? Ik bedoel, het script ligt vast, de muziek ligt vast, de zongteksten, de, de alles. En ja, wij kopen dan vaak een, een musical. En er staat natuurlijk nooit een goeie grafie in. Die moet je altijd zelf bedenken. Dat lijkt me wel heel erg fijn, zoveel vrijheid. Ja, nou, dus ik, ja ik vind dat heel erg uitdagend altijd. En uh, je kan je eigen ding erin leggen dan. Ja. Ik krijg hier een mailtje van Peter die zegt er wordt veel te veel musical audities gedaan op tv en van al deze audities op tv worden denk ik de meeste mensen moe. En het gaat steeds meer op soap lijken. Musicals worden overgewaardeerd, de cast wordt overal vandaan geplukt. Hans Bink. Nou, dat zou ik niet weten. Het is, maakt het wel erg leuk. Ik vind het erg mooi dat al die eh, jonge mensen ja, laten zien wat ze kunnen. En het voorziet duidelijk in de behoefte bij veel publiek. Maar wat dan natuurlijk ontbreekt is dat doorlopende verhaal waar jij het over had. En dat mis je. En dat, dat is natuurlijk wel heel essentieel voor de musical. Zelfs meer dan bij de opera. He, je wilt je ook in kunnen leven en uh, meegaan. Dus dat zou wel de volgende stap moeten zijn. Ja. Wat vond je zelf de mooiste musical? Welke staat bij jou op je nou, netvliesgegift? De mooiste, degene die ik me het best herinner is My Fair Lady. En dan als film, want ik was met een meisje en uh, daar was ik nogal op verkikkerd. En ik begon te huilen op geelk, <lacht> en dat werkte totaal verkeerd. <lacht> Eigenlijk. Deed. Ik wou net zeggen, eigenlijk moet je dan uh, niet meer zoveel musicals houden, of wel? Jawel, jawel. Nee, ik vind het mooi als ik een beetje moet gaan huilen. Dat voor, in ieder geval een traan laten, dat hoort ook bij de musical, vind je niet? Ja, dat hoort bij theater, denk ik. Bij theaart, dat dat de theater sowieso. gaat, wil je, dan wil je geraakt worden. Of het nou is omdat je enorm moet lachen, of omdat, het, omdat je emotioneler wordt. Als, als, als ik niks voel... En dan is het voor mij een verspeelde moeite. En dat voelen alles zijn. Hè? Tot, uh, tot gniffelen de hele avond, tot enorm lachen of vreselijke uh, huilenbalken. Je mag het laten zien, hè? Dat is heerlijk. Dat als publiek mag je toch aan elkaar laten zien. Nou, je zit in het donker, daarom durf je het daarom allemaal. <laughs> het publiek bedoel je. Ja. <laughs> Hoe is het om op zo'n podium te staan met al die mensen? Maakt het uit of een zaal vol is of leeg is? Uh, of half vol? Ja, dat maakt altijd uit natuurlijk. Als ik een half volle zaal dan, hebt, ja, dan vraag je je af terwijl je aan het spelen bent hoe zal het nou komen. En dat is heel vaak, ga je er dan maar vanuit dat het niet aan, het, aan, aan wat wij op het toneel doen ligt, maar dat kan, zoals nu is het crisis en dan is het lastiger hè, om, om wou mensen in de zeggen, tafel te krijgen. Ik wil net zeggen, hoe is dat dan nu dan? Heb je dan elke avond een volle zaal? Nou, bij, bij ons gaat het nog best goed in, in, bij en bij Jo van Neder theaterproducties. Producties. Die zalen zijn niet vol overal, zoals een aantal jaar geleden. Maar dat, is, ja, dat zou ook een beetje gek zijn. Hè? En, maar als, aan de andere kant, euh, doe mij het best goed, denk ik. Als en er je... is ook heel veel aanbod aan musicals. in ja, Amsterdam. Dat staat er bijna alleen. Ja, ja absoluut. En dat, ja, ze reizen, hè, dus ze komen overal naartoe. Ik heb een beller aan de telefoon. Goedemorgen, Annemie. Ja, goedemorgen. Ga je naar ik de, de musical? Ik heb er wel een paar gezien, maar ik ben weer weer vergeten wat. Ik ben meegegaan met mijn dochters. Maar ik wilde ingaan op een stelling van Evo... dat eh, opera elitaire kunst zou zijn en de musicals niet. En ik herinner mij dat in Amsterdam, in de Jordaan... toen dat nog een gewone volksbuurt was dat daar Willy Alberti werkelijk waanzinnig populair was. Want die kon de meest fantastische aria's uit opera's zingen. En zijn dochter heeft niet van geen vreemden. En datzelfde geldt voor mijn ervaringen in Limburg. De Limburgers zongen altijd heel veel. Dat is een van de neveneffecten van de katholieke kerk. En daar was opera ook waanzinnig populair. En iedere zondag draaide overal, werd de radio aangezet en op België afgestemd. Want daar werden alle opera's afgedraaid. Dat en was vroeger geldig... mooie tijden waren dat. Ja, maar dat. ja, maar datzelfde geldt ook voor soul, voor jazz, voor blues. Dat is allemaal in aanleg volksmuziek ja. die doorgedrongen is tot de elite en dan toegeëigend wordt en dan wordt geld meegemaakt door uh, de slimme uh, zakenmensen die er uh, van alles omheen uh, kunnen organiseren. Maar in aanleg is het volksmuziek en ik denk dat dat terug zou moeten komen zodat het zich uiten in de vorm van muziek of drama of wat ja. dan ook, voor iedereen toegankelijk is. En dat vind ik zo interessant. Dat zijn een paar Latijns-Amerikaanse landen. Zijn ze daarmee bezig? Dat zouden wij gewoon terug moeten krijgen. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Hartelijk dank voor je bijdrage. Het is in wezen het waar. Opera is natuurlijk begonnen. Uh, als echt volksvermaak. Uh, absoluut, absoluut. Het is, zoals die mevrouw ook zegt, geannexeerd door een bovenlaag in de maatschappij... en zeker in de noordelijke Europese landen is dat heel effectief gebeurd. Maar ja, dat het weer volkser zou kunnen worden, geloof ik wel. Het is wel een beetje een... Ik zou zeggen, de opera is een beetje een ouderwetse musical. Hè? Ja. Met die stemmen die, die heel erg opgeschroefd zijn. Soms is het meer sport dan, dan kunst. En uh, ja, dat had te maken met de afwezigheid van geluidsversterking. Hè? Maar is het dan mijn... Uh, mijn vooroordeel dat ik denk dat die, die theateracteurs dat, dat hartstikke uh, snop zijn en uh, de musicals wat toegankelijker zijn. Of daar nou het verschil in zit. Uh, ik geloof dat theateracteurs, nee, de, denk, die spelen wel vaak voor een elitair publiek. Maar ik denk dat ze ook wel in een andere omgeving zouden willen spelen. Dat, dat, daar zit het niet. Het is meer die opera uh, musical verhouding. Nou, dat, dat is iets van de laatste jaren, dat, dat toneelacteurs bijvoorbeeld uh, zich wagen aan musical. En, en heel vaak uh, onder de bom van het is... Het is niet goed, dus ik doe er niet aan mee. Maar nu blijkt dat het gewoon moeilijk is. Ja. De acteurs die ja, het doen, die, uh, die moeten namelijk ook kunnen zingen ineens. En dat is natuurlijk een vak apart. En dansen. En dansen. En wat vind je daar dan van? Dat ze zich opeens uh, wel op jullie terrein willen nou, fantastisch. begeven? Fantastisch. Echt waar? Ja, natuurlijk. Want uh, kijk, zingen, dansen en acteren in een musical is lastig, alle drie. Ja. Uh, we hebben veel dansers in huis, veel zangers in huis. En een aantal mensen die alle drie kunnen. Uh, maar als je draaien, dus uh, acteurs bereikt, eh, die in een stuk willen spelen, dan gaat het hele spelniveau omhoog. Ze moeten wel kunnen zingen natuurlijk. Ze moeten wel meekomen met de rest. Maar als het, als het beter gespeeld wordt, dan komt het verhaal beter aan in, uh, in het publiek. En, uh, maar heb je niet zoiets van, god, jullie voelden je ooit te goed voor, uh, voor de musicals ja, en Ja, opeens... maar het is, musical mensen die zijn nooit zo van jullie en ons. Dat is... Ja, je, je, je staat op het toneel, je speelt en je zingt, en dat doen we allemaal samen. En of je nou in, of een acteur bent, of je speelt in een film, of je speelt in een opera. Wat mij betreft is het allemaal hetzelfde. Je moet datgene wat je doet, moet je goed doen. En als het als in Engeland is het allemaal vermengd, dan zijn mensen van de Royal Shakespeare Company die spelen af en toe My Fair lady. Dat vinden ze leuk. En daarom zijn al die producties daar ook allemaal op een hoog niveau. Ik heb een beller aan de telefoon. Mevrouw Smit, goedemorgen. Goedemorgen, bent u daar? Ja, goedemorgen. En uh, de musical, wat vindt u daarvan? Gaat u er graag heen? Ja, dat vind ik best wel leuk. Ik uh, ben alleen wel heel selectief in waar ik heen ga. Wat vindt u een leuke musical? Ik ben uh, bij uh, Keizer en Sisi geweest. Ja. Uber-musical. Uh, ik in Parijs gedaan. Ja. En uh, ben ik ben nog meer geweest, bij AIDA. En vindt u het elitair of vindt u het juist hartstikke leuk? Nee, het is gewoon leuk. Ik ben zelf heel elitair opgegroeid. Maar ik ben nu gewoon heel selectief geworden in waar ik wel aan niet naartoe ga. Het laatste wat ik heb gedaan was een paar maanden geleden in Carré bij Soul dus Nou, dat was een wereldvoorstelling. Nou, hartstikke leuk. En waar gaat u binnenkort weer heen? Geen idee. Nou, dank u wel voor het bellen. <laughs> Oké. Okay. Uh, Stanley, je zei van uh, een acteur is een acteur. Um, hoe komt het, uh, denk je, dat, dat, dat uh, niet-musical artiesten... dat andere acteurs opeens het podium op willen? Sorry, dat begrijp ik niet. Je zegt van. Uh, er zijn nu steeds meer acteurs die ook voor de musical kiezen. Die dat leuk vinden. Waar komt hun interesse vandaan? Uh, ik denk dat musical steeds meer geaccepteerd wordt. En ik, ik denk ook dat. Um... Kijk, vroeger als, een, als een, een toneelacteur een reclame deed. dan werd hij met een nek aangekeken. Ja, maar we hebben het over 40 jaar geleden. Ja, maar nog, nou, dat is nog niet zo heel lang geleden hoor, dat dat gebeurde. Willem Nijl speelde in Miss Saigon in 1996. En die werd echt met een nek, nek aangekeken. Omdat hij Miss speelde? Omdat hij überhaupt musicals deed, dat hij danste en zong. Dat, uh, daarom, dat was zijn frustratie ook. Dat hij door zijn collega's niet serieus meegenomen werd. Terwijl het Nederlands publiek vond het fantastisch. Drog hem op handen. Ja. Merk jij daar wat van, Caroline dat er een uh, hernieuwd interesse is? Nou, niet hernieuwd. Het is gegroeid. Mede dankzij uh, Joop van Ende natuurlijk. En zie je iets aan de leeftijden van de kinderen die je lesgeeft? Is dat jonger of is dat, maakt dat dus niet uit? De kinderen die uh, gaan kijken naar. Nee, de... die bij jou op uh, school komen? Nou, er is gewoon een minimumleeftijd. En dat, dat heeft te maken met het feit dat ze hun tekst moeten leren. Dus ze moeten kunnen lezen, in ieder geval. En. Uh, en nou ja, wat Stanley net zei. Het is zo moeilijk om die drie, die drie dingen te combineren: zang, dansen en acteren. En dat, dat, ja, die motoriek, en dat, dat kunnen ze een beetje vanaf acht jaar, zeg maar. Hoe zit het met de verhouding jongens-meisjes? Heeft zich dat ontwikkeld? Uh, nou, helaas nog steeds heel weinig jongetjes. Dus uh, alle jongens... Uh, Wat is vragen. de verhouding? Je zegt heel weinig. Ik maar heb hier je... bijvoorbeeld op de muziekschool... We hebben bijna veertig kinderen dan op les. En er is één jongetje bij. Dat is wel Zo. jammer, hè? Heel erg jammer. En hoe oud is dat jongetje? Die is negen. Ja. Ja. Is er een leeftijd? Want ik zat bij vorige week bij Saturday Night Fever... en ik dacht, ik wil dat ook kunnen. Ja. En denk, is er een leeftijd dat je nog iets kunt leren? Dat je nog kunt leren dansen? Volgens mij maakt dat helemaal niets uit. En dat is ook het leuke van musical. Want je hebt ook rollen voor, voor wat oudere mensen erin. En je bent toch nooit oud om te leren. Kom bij mij op les. Nou ja, ik, ik overweeg het zeker. Maar ik dacht dat je echt jonge kinderen les gaf... Hier ja, maar ik geef uh, elders ook nog een lek. Kijk, wij gaan verder praten daarover okay, even... na de uitzending. Uh, ik heb hier een tweet uh, van Robert die zegt... ik zou graag een keer een Nederlands productie willen zien van de Little Shop of Horrors. Die ken ik niet. En een mailtje... Um... Is al geweest, heeft hij gemist. Wanneer was het? God, het zou ja. Een jaar zes, zeven geleden denk ik. Bill van Dijk speelde daarin, denk ik. Die speelde die de plant. Is al geweest, Robert, horen hier. <laughs> um, en ik heb hier een uh, tweet van Sal Koster. Ik ben een limbo en zong vanaf negen jaar en ik ben nu zestig. Ik vind opera prachtig en er hoort de volkse toegangsprijs bij. Dat is het, de volkse toegangsprijs. En nog een tweet van Mark Westendorp die zegt... Als musicals genoeg publiek trekken, is subsidie niet nodig. En Misschien een soort garantiesubsidie terugbetalen bij succes. Wat zijn... zoveel subsidie krijgt de musical niet? Nauwelijks subsidie, nee. bijna niks. Nee. nee. Dat is niet nodig inderdaad. Ik weet ik niet hoe het voor andere producenten is, dus maar stage in het helemaal krijgt nooit subsidie. Nee, sommige zalen worden gesubsidieerd hè, bij een reizende overheid. Ook... theaters worden gesubsidieerd ja, in, ja, in, omdat maar... elke gemeente een eigen theater heeft. Ja. Dat is logisch. Maar ja, dat Joop van den Ende dan eigen theaters heeft, geeft al aan dat het niet nodig is. Hoor. Want die zijn niet gesubsidieerd, die theaters van Joop van den Ende. Dus het kan zonder. Ja, daarom is het ook zo zuur dat die BTW 2 gegaan is. Dat, ja, dat ja. is een tegenvaller. Wat kost een theaterkaartje? Of een, een musicalkaartje? Ik weet het niet. Uh, weet je ik heb me het... laten vertellen, gemiddeld 60 euro. Dan, ja. Maar dan zit je eerst te rang, hè? 60 dan zit je euro. helemaal vooraan. Dan spuug ja. ik in je gezicht. Nou, oh. <laughs> dan komen ja, dat komen we klink, niet, dat Stanley. Klink, dat klinkt heel raar, maar als, ik, ja, als je zo hard zingt en danst... Dan, uh, ja, dan spreek je met consumptie, hè? Ja. Is het duur... Is het duur? Ik, ja, ik denk het niet. Als je, uh, weet je, als je mensen... kijkt naar popconcerten, dan is het niet duur. 55 euro voor een kaartje van Anouk en het was waardeloos. <laughs> dan begint nou. ze weer. Ja, nou ja. Nee, ja. maar je gaat natuurlijk niet elke dag. Hè? Je gaat één keer per jaar misschien, maar dan is het ook een feest. En dan heb je dat ervoor over. Net zo goed als je soms een eind wil reizen voor een bekende popartiest. Een beetje vergelijkbaar. En ja, als je elke week zou gaan, dan is het ook minder bijzonder. Dat is een beetje het probleem bij die mensen die naar concerten gaan, naar opera. Die gaan ervan uit dat ze elke maand moeten kunnen. Ja, dan willen ze ook lage prijzen. Maar dit zijn, dit zijn ook prijzen. Kijk, je, jij bent naar de Stel geweest, onlangs. En dan zie je niet alleen die 30 mensen op het toneel, maar er staan ook nog eens meestal 40, of 50 mensen achter. Wat doen die? Uh, kostuums, make-up, zit er orkest, theatertechniek, uh, lichtmensen in de zaal, geluidsmensen. En die moeten natuurlijk ook allemaal betaald worden. Ja. En ja, dan is, dan is 60 euro voor een eerst kaartje. Dat, ja, ik vind het best wel te doen. Ga eens naar New York of uh, Londen, betaal je de dubbele denk ik. Ja, maar dan vinden we het opeens normaal, want dan ben je weg. Dan en ben je dan, weg uh, en dan mag alles. Dan mag alles, ja. ja. Um, ik weet niet of hier iemand is die het wel weet, maar uh, welke musical is op dit moment heel erg populair? Dame van stage, ach, niet achter de microfoon. Wicked is heel populair op dit moment. En Miss Saigon. En wat maakt het populair? Is dat de reclame die eromheen gemaakt is? Uh, um, lastig. Ja, kijk, de, de, de, ik denk dat alle facetten uh, meespelen. Zeker ook het verhaal, maar ook uh, uh, het, ik denk uh, uh, alles bij elkaar genomen. is Mooie kostuums, uh, prachtige muziek, goede hoofdrolspelers. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Ik heb een beller aan de telefoon. Goedemorgen, meneer De Boer. Zegt u het maar. Ja, Goedemorgen. Nou, ik vond het een heel interessant programma. Uh, uh, ik, ik ben zelf... Uh, ik ben componist. Ik heb gewoon een opleiding compositie gevolgd voor ja, dat dan klassieke moderne muziek. En ben door de Speling van het Lot op een gegeven moment gevraagd om de musical The Sound of Music te arrangeren. voor de Job van de Ende productie 2001, 2002. En ja. heb daar ontzettend veel plezier aan beleefd. En ook uh, ja, veel van geleerd. Ik heb nu net uh, ik heb, ik heb nu een opdracht gekregen van de autofabrikant Audi in Ingolstadt. En daar hebben ze gewild dat ik een, wat dan heet een zingspiel uh, zou componeren. Dat heb ik uh, gedaan. Niet dat zelf ik ook vaak naar musicals? Niet zo heel vaak. Ik, ben, ik, ben, ik, vond, uh, ik vind bepaalde musicals... Ik hou met, met name van oudere musicals. Zoals West Side Story en inderdaad de Sound of Music vind ik een fantastisch stuk. Uh, ik ben verder ook een, een enorme opera-liefhebber. Ja. En ik uh, ja, zou eigenlijk het heel leuk vinden als er uh, weer als er een soort van mengvorm komt... Van opera, musical en musicals. En opera en de, dat opera op die manier weer meer de volkskunst zou worden... zoals die dat in de tijd van Mozart en Verdi en Puccini nog geweest is. Dank u wel voor uw belletje. We gaan het, uh, gaan het voorstellen. Ik heb uh, uh, nog een mailtje van iemand. Het is zo jammer dat musicals in het westen en het midden van het land worden opgevoerd. Ik woon in het noorden, zegt Janni. En uh, door de extra kosten die ik moet maken... kan ik daardoor helaas niet naar, meer naar een musical. Musicals reizen toch ook, Stanley? Ik kom elk jaar in Groningen in Leeuwarden en uh, Zwolle. Om op te treden? Ja, als wij een tour hebben, dan gaan we het hele land doen. En waarom uh, tour sommige musicals en andere niet? Waar heeft dat mee te maken? Uh, nou ja, kijk, sommige... Er zijn een aantal theaters in Nederland... wat wij, wat wij vaste theaters noemen. Je hebt de, de Jaarbeurs, het Theater in Utrecht... in Scheveningen en nu het, het Nieuwe Lamar in Amsterdam... Uh, die eerste twee die zijn voor hele grote producties... die eigenlijk niet te vervoeren zijn. Want dat, dan zouden de, de kaartjes twee keer zo duur worden. Wanneer is een productie groot? Waar heeft dat mee te maken? Ja, dat heeft toch wel met het decor te maken en een aantal medewerkers. En, en wat is voor jullie fijner om ergens vast te staan of om rond te maken? Nou, ik, ik vind het afwisselend het lekker. Ik sta nu in het b Theater uh, tot en met juni... en dan staan we elke avond ga ik lekker uh, de, tre de trein in of in de auto... en dan ben ik in drie kwartier ben ik in Utrecht en s'avonds om twaalf uur thuis... Maar dat gaat op een gegeven moment, nou ja, denk je, nou, nu ken ik dat theater wel. En die medewerkers en uh, die kantine en wat ze daar serveren. En dan vind ik het lekker om juist weer de bus in te gaan. En dan uh, weer eens een keer in de Leeuwarden te komen. Wat ik me altijd afvraag is, jullie staan daar elke avond op het podium. Gaat dat niet ook vervelen? Want voor mijn gevoel doe je elke avond hetzelfde. Je zingt elke avond hetzelfde. Ja, maar dat is, kijk, als, als ik aan jou vraag, jij uh, je presenteert. En als je dat dan voor de vijfde keer op in een week doet, gaat het niet vervelen. Nee, want je hebt andere gasten. En ja, je, je, er, maar ik komt... praat met mijn gasten. Je ja, praat met je gasten. En als ik uh, toneel op ga, dan denk ik, er zit nu weer 1500 man... die zich verheugd heeft en 60 euro betaald heeft om een leuke avond te hebben. En dat het feit dat er naar je gekeken wordt en dat je uh, moet presteren... Ik zou het niet in mijn hoofd houden om 50% te geven. Want dan, ja, me, dan sta ik voor lul. Dat hoor ik heel vaak van, uh, van musicalartiesten. De mensen zijn gekomen, die hebben geld betaald. Ik ben het gewoon verplicht om daar... Dat is je werk. Ja. Hoe wordt dat er ingeramd? Dat, dat verbaast is... me altijd. Dat... Nee, maar ga maar eens een toneel op. Dan kun je niet anders dan je best doen. Want je wil, niet, je wil niet half werk leveren. Want je staat daar. Dat is je verplichting aan je vak. En ook natuurlijk, het, elke avond verschilt een beetje... Ik hou ervan om ja, toch een klein beetje te improviseren. En, te, en als ik een andere tegenspeler heb, om ja, iets anders te geven en iets anders te krijgen. En dat verschil, komt dat ook door het publiek? Dat je op het ene publiek anders reageert dan het andere? Ja, absoluut. Vooral als een, uh, in een doorgecomponeerd stuk met alleen maar muziek is dat lastig, want die trein rijdt. Maar als je een stuk hebt met liedjes en scènes, uh, zoals La Cage Vol vorig jaar... Ja, dan konden wij improviseren ook als het nodig was en reageren als er Leuk. iets uit de zaal komt. En uh, nog een uh, vraag over het werken dan. Als kind zei je, ik was pas 18 toen ik dacht dat ik dit uh, zou kunnen doen. En als jongen, uh, was dat geaccepteerd? Is het tegenwoordig misschien meer nou, of minder geaccepteerd? Ik was zo oud, dat ik, ik was 18, 19 en ik op de dansles ging... dat het me niet meer zo uitmaakte wat, uh, wat die jonge jongens van me vonden... Maar daarvoor had ik dat niet zo snel gedaan. Maar was je de enige jongen, zoals nu nog steeds, ik hoor bij Carola, er zit één jongetje op les? Ja. Nou, er zijn inmiddels, kijk, tegenwoordig met die, met die dansprogramma's zijn er gelukkig ja. veel meer dansjongens die streetdance, hop. dus dansen wordt hip, is hip. Ja. Uh, dus, dus zijn er veel meer jongens die deze kant op komen, de musical kant op komen, en ook op de opleidingen veel meer. Maar er is een leeftijd, pubers, dan is het wat jongens betreft echt lastig. Carola, we hebben nog heel even een oproep van jou voor alle jongetjes van Noord. Kom naar de muziekschool in Amsterdam Noord en ga musical les volgen. Dankjewel. Ik moet er helaas een eind aan breien, luisteraars. Ik zat dus van de week naast André van Duin en Carré. Ik kan nu sterven, kan ik jullie zeggen. <lacht> <lacht> nou ja, jullie kunnen erom lachen, maar het was wel zo. <lacht> Rotterdammers. <laughs> um, ik was even bang dat ik deze uitzending ook zou gaan stilteren naast Stanley Burdessen. Maar het viel volgens mij wel mee. Dankjewel voor je aanwezigheid. Dank aan Hans Abbing. Dank aan Carola Draai dat we hier ook mochten staan in Amsterdam Noord. En zonder jullie luisteraars hadden we maar een halve uitzending. Dus ook dank voor de mails, de tweets en de telefoontjes. En tot slot, dank aan het team achter me. Paul Rijman voor de techniek. Redactie: Fatima Bajamayo, Zouden, Rien Aarts. Productie in handen van Hans Tint, Nick Albers en Momo Zarou. En de eindredactie werd gedaan door Marianne Bakker. Na het nieuws hebben we Felix Murders met de gids. Ik wens u een heel fijn weekend. En morgen, dienende is Premmer weer. Tot dan, dag.